1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. In Den Haag zoeken ze de lichtpuntjes... tussen al die sombere CPB-cijfers. De Rabobank schrapt 3000 banen. En Michael Bogert steeds meer in het nauw. Vandaag veel wolken, weinig zon, maar een beetje wel. Het wordt 4 graden in Limburg, mogelijk 8 in de noordelijke provincies. Vannacht en morgenochtend wat motregen, later breekt dan de zon door en het wordt dan toch nog een graad of 6. In het weekend droog en geregeld zon en na het weekend wordt het zachter. Dat 3,4% tekort in 2014 is wat minder erg dan verwacht. Maar nog steeds moeten er miljarden worden bezuinigd. om volgend jaar aan de 3% norm te voldoen. En premier Rutte gaat daarom uh, op zoek naar een breed uh, draagvlak. Wie heb ik aan de lijn in Den Haag? Ja, Joost Vullings is Dag er. Joost, uh, ja, Jan, hallo. Hoe ja. gaat hij dat doen? Nou, in ieder geval door voor onze microfoon iedereen die hij nodig heeft. omstandig te complimenteren.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 verstandige dingen. En dat is dan in zijn ogen een, ankoor, een akkoord met hem sluiten en de coalitie over de begroting. Ja, want hij uh, heeft de oppositie nodig. Nou staat de oppositie te popelen om zaken te doen met het kabinet. Nou, ja, Zojuist is de oppositie bij elkaar geweest op de kamer van Alexander Pechtold van D66 en na afloop sprak hij de pers toe.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 de kabinetsplannen komen. Ja, tot wat voor afspraken heeft dat geleid? Nou, vooral dat we uh, de verantwoordelijkheid voelen die het kabinet op dit moment heeft. Uh, dat kan niet bij ons worden neergelegd, maar daarvoor betekent het wel dat aangezien het maar over een aantal weken gaat, dat ook onze afstemming belangrijk is. Heeft u het idee dat het kabinet u het mes op de keel zet? Nou, uh, als ik voor D66 spreek... Uh, ik laat mij niet in een of ander oranje akkoord rommelen. Je kan niet zeggen het probleem is nu een paar tiende procenten... en daarmee is het af. Nee, er ligt een regeerakkoord waar ik helemaal niet blij mee ben. En daar kan je niet even twee knopjes draaien... en dan kunnen we weer een jaartje voor. Ja, als hij voor zichzelf spreekt, Alexander Pechtold... Nou, dan is D66 bereid te gaan praten met het kabinet... maar hij wil ook niet te gretig overkomen. Nou, dat geldt ook voor de SGP. De enige bij wie ik echt enig enthousiasme bespeurde... om te gaan praten met het kabinet... was Ari Slob van de ChristenUnie. Hij had het over schouder tegen schouder... uit de, samen uit de crisis komen. Ja, de andere partijen zijn of afhoudend... of ja, ronduit gewoon afwijzend. Bijvoorbeeld Geert Wilders. Ja, nou ja, of er dus een akkoord komt, dat moeten we de komende tijd... dan maar zien. Ja, dan moet er dan wel gewoon bezuinigd worden... Hè?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 Ja, nog even geduld, dus uh, volgens onze minister van Financiën... Jeroen Er Zit niks anders op, Joost. Joost, Helaas. er is in Den Haag. Dan de Rabobank. Uh, daar kwam ineens het nieuws van... dat die de komende jaren een groot aantal lokale kantoren dicht gaan doen. En dat er zeker 3000 arbeidsplaatsen verloren gaan bij de Rabobank. Bert van Sloten die zit er helemaal in met zijn neus. zijn sanering, Bert. Is dat nou helemaal onverwacht? Nou, Het wordt nu gezegd door de topman uh, Piet Moerland. Uh, en dan is het waar. hè? Maar de tekenen wezen er de afgelopen tijd ook al op. Hoor. Twee dagen terug nog in, uh, in het nieuws. Oost-Nederland, Oost-Marsum, Weerseloog, Lanebrug. Daar werden de kantoren gesloten. Krimp en, en Waard recentelijk. Ze en zo kan je eigenlijk de hele kaart van uh, Nederland doorgaan. De aankondigingen waren er al van uh, krimp. Maar nu hebben ze het allemaal een beetje bij elkaar opgeteld. Er komen dus tot een voorstand aantal ontslagen en minder kantoren. En ze hebben 136 lokale banken en meer dan duizend uh, vestigingen. Want de klanten moeten maar via internet gaan blokkeren. Nou, niet moeten, ze doen het. Dat is het punt. Uh, en dan zie je dat uh, banken gaan inkrimpen. Uh, ING bijvoorbeeld recentelijk, ABN Amro. Heb je geen kantoor voor nodig? He? Hooguit een pinautomaat. En zelfs zonder een pinautomaat kan je uh, tegenwoordig. Uh, Moerland zei ook dat de Rabobank anno 2016 er heel anders uit gaat zien. Een ingrijpende transformatie. Ik noemde net de getallen van het aantal vestigingen. Hij denkt dat er met minder dan 500 vestigingen. dat die er overblijven in het hele land van de Rabobank. Ja, het is wel duidelijk gaat niet zo best met de Rabobank. Hoe komt dat? Nou ja, natuurlijk de economische tegenwinst. Een beetje vragen naar de bekende weg, Jan. Um, Moerland noemde het aantal faillissementen. Bijvoorbeeld, uh, dat kwam uit op uh, 4.250. Een verdubbeling ten opzichte van de jaren van voor de crisis. Banken verdienen gewoon veel en veel minder in de bouw. Het vastgoed, met de Rabobank specifiek ook nog in de glastuinbouw. In de zee- en binnenvaart verdienen ze heel erg weinig. Geen lekker jaar. Ze verwachten overigens, net als het CPB, waar Jorst het net over had... dat 2014... 14 wel het jaar zal worden van het herstel. En nog één feit, ze hebben een soort stroppenpot. Dat is wel opmerkelijk voor klanten die hun rekeningen... op wat voor manier dan ook niet meer kunnen betalen. Of de gewone rekeningen, maar je moet vooral denken aan... huizen, hypotheken en dergelijke. En die loopt op tot 2,35 miljard euro. Dus ook die sterke Rabobank, die gaat de crisis merken. Bert van Sloten, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het aantal verkeersboetes dat bij trajectcontroles is opgelegd... is vorig jaar verdubbeld van 740.000 tot bijna 1,5 miljoen. En die stijging komt voor een groot deel door de invoering... van de trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Na die invoering eind juli werd daar 484.000 keer... een boete opgelegd voor te hard rijden. In totaal werden er vorig jaar in Nederland... 7,6 miljoen snelheidsboetes uitgedeeld. Bijna de helft in de bebouwde kom. In 30 procent van de gevallen op de snelweg. In Maastricht wordt hard gebouwd aan een dubbellaags tunnel. Verkeer op de weg naar België zal straks onder de stad door worden geleid... in plaats van dwars door een woonwijk. Het is een heel bijzondere tunnel, omdat die bestaat uit twee lagen boven elkaar. De pers mocht vanochtend een kijkje nemen en ook onze verslaggever Karin Alberts. Met een houten trappertje dalen we af de tunnelsgachten in. En nu blijf ik even halfweg staan, want precies voor mij zie ik dan... de tunnels, dubbellaags... De onderste tunnel wordt straks voor het snelwegverkeer, de A2. En de bovenste tunnel voor het regioverkeer. Die kunnen dan wat vaker afslaan omdat ze bijvoorbeeld in Maastricht moeten zijn. Wethouder van verkeer en voorzitter van de stuurgroep Albert Nus. Ja, hier staat u ook niet dagelijks hè, in zo'n tunnel in aanbouw. Nee, precies. En het is ook wel een heel, een heel bijzondere plek om even nu te staan. Want dat zal straks niet meer mogelijk zijn. Want waar we nu staan, daar rijdt dan de A2. Daar rijdt de A2. Dus al die toeristen die vroeger met deze stoplichten werden geconfronteerd, onderweg naar hun vakantie, die zullen einde 2016 zien dat het wat dat betreft afgelopen is. Wat betekent dit voor uw stad? Nou, dit is heel erg belangrijk. De A2 sneedt eigenlijk de stad in twee stukken. Uh, op het moment dat deze tunnel klaar is, dan kunnen we de stad weer helen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste dat we hiermee kunnen bereiken. En het tweede punt is dus ook dat de leefkwaliteit verbetert. Want het is natuurlijk geen lolletje om dwars door je straat een, uh, een A2 te hebben. Dus je zult ook zien straks dat wanneer hier, hierboven... Uh, ...het verkeer weg is, dat dat een, uh, een oase van rust zal zijn voor wat betreft het verkeer. Het heet nu nog de Groene Golf, hè? als je die uh, verkeerslichten probeert te halen... ...door netjes in zijn 70 te blijven rijden. En straks heet het ook de Groene Loper. Precies, en die Groene Loper, dat gaan we straks ook zien... Er worden dus bovenop de tunnel straks 2000 lindenbomen geplaatst. Die gaat eigenlijk uh, de stad op een uh, groene, vriendelijke manier van noord naar zuid uh, verbinden. Dat betekent ook dat hierboven het heel verkeersluw zal zijn. Alle ruimte voor de fiets. En wat het mooiste is, is dat we de natuurgebieden aan de zuidkant van de stad... kunnen gaan verbinden met de natuurgebieden aan de noordkant van de stad. Want daar liggen een paar pareltjes die we op deze wijze... op een hele natuurlijke manier bij elkaar kunnen brengen. Die tunnel in Maastricht die moet eind 2016 klaar zijn. Minister Kamp gaat de cookiewet aanpassen. Na de verandering hoeven internetters geen toestemming meer te geven voor het gebruik van cookies. En dan hebben ze dus minder last van die pop-up-vensters in beeld. Veel gebruikers klagen erover dat ze op allerlei websites voortdurend de vraag krijgen of ze akkoord gaan met het gebruik van cookies. En de verandering geldt alleen voor zogeheten analytische cookies. Kamp vindt wel dat mensen toestemming moeten blijven geven voor cookies, waardoor ze op hen gerichte reclame te zien krijgen. U bent er niet vanaf. In de zaak van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen... heeft één van de verdachten bekend dat hij geweld heeft gebruikt. Dat zegt de advocaat van de verdachte. Wat die jongen dan precies heeft gedaan, dat is niet bekendgemaakt.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 Wielrenner Michael Bogert raakt steeds verder in het nauw. als het gaat om dopinggebruik in zijn carrière. Na een reconstructie over de bloedzakken van arts Matschinger. in de Volkskrant komt de NRC nu weer met nieuwe onthullingen.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 nota's, 2006-2007. En dan gaat het om een totaalbedrag van bijna 17.000 euro. En Matjener heeft al gezegd in een eerder verhaal in NRC en de Volkskrant... als ik het heb over lactaattesten, als ik het heb over trainingsprogramma's dan bedoel ik eigenlijk doping. Dus laten we zeggen, één in één is twee. Het is nu wel heel erg duidelijk. 17.000 euro, dat zijn geen kleine bedragen... zoals Bogert het altijd gezegd heeft. Je kan ook zeggen, nou ja, dan krijg je rekening, maar ik betaal niet. Maar hij heeft ook betaald. Hij heeft ook betaald, dat... en uh, snel ook hoor. Dus uh, binnen twee maanden was het uh, totale bedrag alweer overgemaakt. Bogert heeft uh, in een eerste reactie in de tijd... toen bekend werd dat hij contact had gehad met Machiner... Uh, heeft hij gezegd van, ja, het ging om kleine bedragen. Het ging vooral om vitamines, om afslankpillen voor zijn vrouw. Maar ja, uh, Machiner zelf, die, uh, die schampert dat een beetje weg. En die zegt, nou, voor 17.000 euro kun je een hele hoop vitamines kopen. Ja, waarom komt die matching daar nou mee? Um, ja, men heeft deze rekeningen boven water gehaald. En heeft toen Machiner ermee geconfronteerd. En hij heeft blijkbaar geen zin om uh, te liegen over dingen... Ja, die zwart op wit staan, waar hij toch verder uh, niks mee tegen in kan uh, brengen. Uh, zijn naam staat erop. Het zijn keurige rekeningen. Hij heeft uh, afgelopen weekend in een verhaal in NRC ook gezegd... natuurlijk stuurde ik rekeningen, want wij in Oostenrijk betalen keurig belastingen... als wij... Uh, uh, be uh, diensten leveren. Nou, ik heb diensten geleverd... dus uh, doe ik dat ook gewoon in het openbaar... en maak ik daar gewoon keurig een rekening van op. Niks onder de tafel, gewoon Niks. een rekening. Maar ja, wat moet Bogert daar nou weer van zeggen? Kan hij er nog onderuit? Hij kan er... Ja, als ik heel eerlijk ben... hij kan er niet onderuit. Uh, iedereen weet langzamerhand... Uh, ja, dat dit verhaal gewoon echt op straat ligt. Uh, we hebben hem net gebeld. Bogert ontkent ook de, deze, het bestaan van deze rekeningen niet. Hij zegt inderdaad, deze rekeningen heb ik gekregen... en. Ja, ze zijn dus ook betaald. Uh, maar hij wil niet dat verband leggen wat Machiner legt. Hij wil uh, niet toegeven dat het gaat om uh, dopingprogramma's. Hij zegt, het staat er toch, uh, trainingsschema's, lactaattesten. Ja, inderdaad, het staat er, maar de interpretatie daarvan... bij Machiner ligt hij wat anders op dit moment dan bij Bogert. Ja, ongelooflijk verhaal. NOS.nl, daar kunt u het nalezen, de NRC ook. Gio Lippens, dankjewel. je 13 over 1 geweest. Uh, John Bakker bij de ANWB, hoe is het op die A1? Ja, er staan nog altijd files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn in beide richtingen bij Amersfoort Noord. Vijf kilometer na dat ongeluk van vanochtend. Richting Apeldoorn is de linkerreis ook nog dicht. En richting Amsterdam is de weg nog steeds helemaal afgesloten. En zolang kan het verkeer tussen Amsterdam en Apeldoorn beter omrijden via Utrecht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Premier Rutte zoekt breed draagvlak voor hervormingen. Er moet volgend jaar verder worden bezuinigd. De Rabobank maakt minder winst en schrapt 3000 banen. En er gaan kantoren dicht. En Michael Bogert heeft al veel uit te leggen... nu er een rekening voor doping is opgetoken. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een werklunch met zelfstandige begrafenisondernemer Saskia Koffeiberg. Aanleiding is het plan van de grote uitvaartbedrijven Monuta en Jarden om te gaan fuseren. In de reportageserie In de Praktijk lopen we deze week mee op de Gelderse boerderij van de familie Rusink. Hard werken en weinig woorden, dat is hun motto. Complimenten geven over iemands werk, daar houdt vader Erik niet zo van. Uh, als je dan iets gaat zeggen van dat ze iets heel iets goed, goed gedaan hebben... dan hebben ze altijd het idee van wat wil, wat wil die van mij. En dan om half twee is de standpunt.nl. De stelling dan bezuinigen is de enige optie om deze crisis op te lossen. Bent u het eens of oneens met die stelling? sms dat naar 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl, dat is de website. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De uitvaartbedrijven Monuta en Jarden hebben fusieplannen. Als die twee samengaan, dan ontstaat het op één na grootste uitvaartbedrijf van Nederland. En wat betekent dat dan voor kleine, zelfstandige begrafenisondernemers? Dat zijn vaak ZZP'ers die bijvoorbeeld rouwauto's en personeel van andere bedrijven inhuren. En zo iemand is Saskia Kovijberg. Eh, samen met iemand anders heeft zijn begrafenisonderneming in Utrecht. Hartelijk welkom. Dank je wel. Die andere is? Esther. Esther. Esther Laan, mijn ja, collega. Jullie vormen dat samen dat, dat bedrijf. Um, ondervindt u daar last van als, uh, uh, als, uh, als dat grote uitvaartbedrijf ontstaat, van die twee hele grote nu al? Op zich niet. Uh, kijk, de markt is natuurlijk zo groot als dat die is. Op dit moment heb je drie grote spelers, waarvan natuurlijk delen eigenlijk de allergrootste. De andere twee groten gaan samen en worden een gelijkwaardige tegenhanger. Um, dus de. Er verandert niet zo heel veel. Er komt niet opeens heel veel meer bij. Ja. Het is gewoon een, een, een hersch herschikking. Zien jullie ze ook, ook niet echt als concurrenten ook? Nee. Wa waarom eigenlijk niet? Het zijn eigenlijk twee heel verschillende bedrijven. Hoe een grote onderneming werkt en hoe een zzp'er werkt. Um, ik denk ook dat we allebei een eigen deel van, het, uh, van de markt... en van het type publiek uh, aantrekken. Wat, wat, wat is het bij jullie anders? De werkwijze tussen de twee bedrijven. De ene is natuurlijk een verzekeraar, wat je net zelf al aangaf. En wij zijn een uh, uitvaart uh, ja, onderneming. Bij ons ligt de focus natuurlijk op het, uh, op het organiseren van de uitvaart. En bij de verzekeraars ligt natuurlijk de focus ook op de verzekeringen. Ja. Nou, en dat... Maar goed, dat maar goed als, je, als, je daar, als je daar verzekerd bent, dan wordt je uitvaart toch ook verzorgd? Lijkt me. Dat is wel wat veel mensen denken. En dat is natuurlijk ook de achterliggende gedachte. Als je daar verzekerd bent, dan doe je daar ook de uitvaart. Dat is echter geen verplichting. Je bent altijd vrij om te kiezen. Dat is niet iets wat veel mensen weten. Um, het is ook niet iets wat je heel snel wijzigt. Want stel dat inderdaad een ouder overlijdt en je belt met de betreffende verzekeraar... dan word je natuurlijk gelijk geholpen. Ja. Ja. Uh, had je al in een eerder stadium een eigen gedachte en misschien iemand anders gewenst... dan had het ook nog gekund. Ook op dat moment trouwens. Hoor. Je maar, mag je, altijd nog maar je reken. kan dus als je je premie heel lang bij, bij zo'n verzekeraar hebt mm -hmm. betaald... kan je gewoon uh, laten we zeggen, uh, jullie inhuren om uh, uiteindelijk je uitvaart te verzorgen. Ja, je bent altijd vrij. Dat is een wettelijke bepaling. Ik ja, denk dat heel veel mensen dat niet weten. Nee, nee dat, denk, nou, dat, weet, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, nee zeker. Zij, en dat, want want los, los van even deze, uh, laten we zeggen, financieel technische kant van de uh -huh. zaken. Wat betekent het uh, inhoudelijk voor de uitvaart of de crematie die je dan krijgt? Kunnen jullie meer maatwerk leveren of hoe werkt dat? Um, nou, uiteindelijk wel. Uh... Ja, meer maatwerk. En dat heeft er eigenlijk mee te maken. Een grote onderneming uh, heeft te maken met uh, werkschema's, uh, arbo-wetgevingen... mensen die bepaalde roosters hebben. Uh, dat hebben wij natuurlijk niet als ZZP'er. Wij zijn heel erg vrij, dus wij kunnen onze tijd indelen zoals we dat zelf willen. Dus of het nou maandagnacht is of dinsdagochtend, dat maakt niet zo heel veel uit. En wij, Esther en ik, hebben de keuze gemaakt om heel veel tijd te geven aan de familie. En wij zijn van mening dat hoe meer tijd je geeft aan een familie... hoe beter ze laat kennen en ook hoe meer signalen je kan opvangen... van wat is eigenlijk de wens. Is dat ook veel duurder dan bij jullie? Nou, nee. Nee, we hebben... <laughs> ja, dat is natuurlijk logisch dat ik dat zeg. Maar uh, families, wonderlijk, uh, vragen ook vooraf wel eens offertes bij ons op... terwijl ze verzekerd zijn om gewoon eens te vergelijken. Dat vind ik sowieso heel verstandig als mensen dat doen. Uh, in nuchtere toestand, hè? gewoon uh, vandaag of morgen... Um, maar er zijn ook mensen die na afloop de facturen gaan vergelijken met vrienden. En dan koppelen ze die informatie aan ons terug. Mm -hmm. en, uh, nou, niet zelden zijn wij zeker niet duurder. Nee. Um, ik, ik stel me zo voor, hè, op, op de kleuterschool of misschien op de, op de lagere school... Uh -huh. dan uh, zegt iedereen zo wat hij ongeveer wil gaan worden. Was het bij jou zo van, dat je toen al zei van ik wil begrafenisondernemer worden? <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar ik wist niet wat ik wel wilde worden. Dus het was ook niet een heel duidelijke juf, uh, uh, voorkeur. Maar waarom wordt iemand begrafenisondernemer? Ja, ik vergelijk het eigenlijk altijd een beetje met... waarom is iemand een uh, fotograaf? Ik denk dat het uh, in je zit. Hè? Een goed fotograaf heeft een bepaald oog en die wil daar wat mee. Die wil dat uiten. En dat komt er ook uit. Linksom of rechtsom. En dat geldt uh, voor mij, maar ook voor Esther in ieder geval. Uh, ja, ook. Het, je, je bent eigenlijk uitvaartondernemer. En ik wist het al best wel jong, hoor. Echt uh, midden twintig, begin twintig midden twintig. Ja, wat, wat wist je toen dan? Nou, ik wist gewoon dat ik dat wilde. Ja, waarom? Het is natuurlijk heel leuk. In de zin dat het, je werkt met dus mensen... Het is helemaal niet leuk, zou Nee. Te... Voor de, nee. Nee, imagine, nee nou ja, maar, goed, maar dat is wat heel veel mensen denken. Ja, je hebt toch te maken met, met een hoop verdriet vaak. Ja, maar ook heel mooi. Want je moet het je eigenlijk voorstellen... iedere familie is een nieuwe film waar ik instap. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En uh, door de rouw valt alles weg. Dus je kan heel mooi zijn of heel succesvol of heel rijk. Hm. Dat doet er niet meer toe. Dus je stapt heel puur een gezin in. Um, en om dat dan vervolgens te begeleiden... en daar een, een, een mooi afscheid of een persoonlijk afscheid van te maken... het is heel divers... Is het ook dat... wel eens moeilijk dat je, dat je daar zelf ook dan bij staat te, te grienen? Zeg maar, of... Nee, ik hoef nooit te huilen. Nee, en mensen zeggen wat, wat jij nu net ook zei... Hè, van oh, wat erg, en mensen zijn altijd uh, zo verdrietig. Uh, dat is niet waar. Uh, je bent niet 24-7 aan het huilen. Er worden ook heel veel mooie verhalen opgehaald. Er worden heel veel grappen gemaakt. Het is heel echt. Geen last van de grote spelers, zeggen jullie. Uh, nee. uh, uh, net, net als met andere ZZP'ers. Uh, steeds meer mensen, begrijp ik uit de cijfers... beginnen een begrafenis ondernemen. Ja. Yeah. Dat ik, ja, dus dat wij niet direct heel veel last hebben van de grote ondernemers... betekent niet dat het heel makkelijk is. Uh, daar komen heel, het is natuurlijk een vrij beroep. Er komen steeds meer en meer uh, mensen bij die dit gaan doen. Maar dat filtert zich uiteindelijk. Want je moet het wel echt willen. Je moet het ook kunnen volhouden. En het is niet iets wat ritmisch komt. Als je een winkel hebt en je hebt een omzet, dan ja. weet je, deze maand is goed. Ja. Maar wij moeten ook wel eens uh, vier weken wachten. En dan komen er twee tegelijk. En dan anderhalf week niks en dan komt er weer wat. Ja, ja. Uh, er is ook een opleiding voor. Linda van Zanten, goedemiddag. Linda Van Zanten is coördinator opleidingen uitvaartzorg bij Docendo opleidingen. En uh, mevrouw van Zanten bent u er? Hallo. Mevrouw van Ja, ik ben ja. aanwezig. Goedemiddag. Ja. Sorry, uh, ja, we, we zaten hier even te slapen met z'n allen. <laughs> kan. Uh, u, u, u bent er, u verzorgt die uitvaart, uh, opleiding in de, in de uitvaartzorg. Wa waarom willen zoveel mensen die uitvaartbranche in? Nou, een deel van deze mensen die willen uh, met name goed uh, voorbereid uh, die branche in. En uh, je ziet wat je heel veel ziet, zijn er toch vaak mensen die uh, rond hun veertigste bedenken van oké, okay, en hoe nu verder? Niet nog twintig jaar in hetzelfde beroep en vaak uh, een hele bewuste keuze maken voor een carrière -sits. En uh, een deel van de mensen die bij ons de opleiding volgt, uh, is ook al werkzaam in de branche. En uh, gaat dat doen op verzoek vaak van de werkgever, die uh, lid is van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. En uh, een van de punten die in dat keurmerk uh, aangekruist staat, is dat nabestaanden verzekerd zijn van uh, gekwalificeerd, of te liever gezegd bekwaam personeel. Ja. Nou. En wat, wat, wat leert u die mensen in die opleiding? Um, in feite de basisopleiding uh, uh, is uh, uh, zeg maar wat, wat te doen vanaf het begin van een melding van overlijden, wat binnenkomt bij een bedrijf, tot en met uh, de vormgeving van de dag van de uitvaart. Uh, we bieden ze ook een stukje op het gebied van trainen, van hoe ga je om met emoties, die mevrouw Corvijberg uh, ook net zo ja. mooi uh, vertelde. He. Ja. Het is uh, niet alleen uh, heel veel verdriet, maar ook uh, bepaalde emoties. Ja, maar dat maar dat lijkt me iets wat je heel moeilijk kan leren op een opleiding. Dat heb je of dat heb je niet misschien. Voor een, deel. voor een deel zijn mensen vaak van tevoren ook al heel erg uh, bewust uh, euh, zich aan te oriënteren geweest. En uh, zijn het niet mensen die van de een op de andere dag denken van... ...goh, nou ga ik eens uh, wat doen in de uitvaartbranche. Maar die zich vooraf heel goed hebben beseft wat het betekent. En uh, wij proberen ook altijd vooraf goed duidelijk te maken. Ook het, het is in feite nog steeds een beroep, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uh, men verwacht dat je op het moment dat iemand overlijdt ook direct komt. Dus uh, ja, dat zijn wel aspecten van... Van, uh, van het beroep die we ook echt aangeven. Ja. Um, nou ja, steeds meer mensen doen dat. We, we, we beginnen dan misschien een bedrijf? Uh, Houdt dat ook stand? Of, of, of zijn er toch wel weer veel die op hun schreden terug moeten keren? Nou, het gros wat bij ons een opleiding volgt, is met name geïnteresseerd om goed onderbouwd uh, op zoek te gaan naar een baan. Uh, de meeste uitvaartondernemingen die willen ook graag liever dat men alvast wat voorkennis heeft. Want ja, er zijn ook een heleboel zaken op juridisch gebied, wettelijk, die uh, geregeld moeten worden. maar je dus wel kennis van, uh, van moet hebben. En uh, wat we zien, dat de mensen die bij ons een onderneming ook gaan starten, vaak ook al ondernemer zelf zijn geweest. Alleen in een andere tak van sport. Ja, ja. Uh, dank dat u even van de telefoon uh, kwam. Uh, Linda van Zanten, dus coördinator opleidingen uitvaartverzorging bij uh, Docedo opleidingen. Ik praat door met Saskia Kovijber. heeft een uitvaartbedrijf in, in Utrecht, samen met een, een collega. Um, even dat proces he, van die uitvaartbegeleiding. Net al een beetje over gehad natuurlijk. Maar ja. je, je komt ook wel gekke dingen tegen. Misschien dat je mensen dingen moet afraden of zo. Van, doe dat nou alsjeblieft niet, want... Klopt, ja. Je komt heel veel, je komt heel veel dingen Heel veel dingen tegen. Um... Muziek of zo? Uh, verkeerde, verkeerde liedjes? Er <laughs> was laatst een hele nou, top 10 van, hè? Verkeerde liedjes ja, daar tijdens... had ik het net met je collega over. Ja, so, uh, uh, als het echt heel erg is, dan, uh, dan zeggen we wel... Uh, bent u zich ervan bewust welk nummer er nu wordt gespeeld? He, want soms is een vertaling vanuit het Engels toch wat uh, wonderlijk... op het moment van de uitvaart. Aan de andere kant vind ik het ook wel zo ze charme hebben. Ja, ik heb ook wel eens iemand gehad die wilde heel graag een, uh, een house-nummer... Snoei hard de aula door. Ja, prima. Als, als hij dat zo graag wil... en het is ja. voor zijn vader, wie ben ik? Dan, dan regelen we dat gewoon. Ja, ja. Wel, wel vaker gekke dingen meegemaakt? Wensen? Uh, bijzondere zaken? Um, nou... Ja, misschien vind ik ook niet zo heel veel... Uh, gek. Ik vind het eigenlijk vooral belangrijk dat mensen erover nagedacht hebben. En, en dat vind ik wel eens gek, dat er niet zo goed over nagedacht is. Ja. Je wilt het zo lang mogelijk van je weg houden natuurlijk. Dus ja, het de... blijft een eng onderwerp, ja. een soort taboe. Ik begrijp het wel op zich van mensen. Ja. Maar ja, goed, als je er helemaal mee geconfronteerd wordt, ja, dan ja, sta je in een beetje. Aan de andere, andere kant denk ik, uh, het is wel serieus veel geld waar het over gaat. Dus als je op een verre reis maakt of een huwelijk plant, dan informeer je, je aan alle kanten, neem je ook de tijd voor. Ja. En, um... Het is een hele verre reis, wou je zeggen. Het is een betrekkelijk verre reis. Ja. <laughs> dus waarom zou je je niet een keer iemand uitnodigen? Want hij of zij gaat wel jouw nabestaanden begeleiden. En straks is het een ontzettende... Huh, waar je niet zo blij van wordt. Uh, ja. Maar dan kun je niet meer terug, ja. denk je. Um, nou ja, er komen allerlei aspecten bij kijken. Daar hebben we het net het over gehad, de emoties natuurlijk. Maar ook, ook uh -huh. nog fysieke dingen. Je zult ook zelf met zo'n ja. lichaam aan de gang moeten, toch? Ja, doe maar ook. Hoe is ja. dat? Ja, daar... Daar word je voor opgeleid. Um, ik merkte heel snel... Ik heb meer een praktijkopleiding uh, uh, gehad. Uh, je kan die knop omzetten of niet. Dat weet je eigenlijk binnen de eerste 24 uur. Ik ja. zal niet in detail treden, maar je, ik, ik, ik zie echt wel dingen... Ja. Nou, hè? Ja. Um, En wat ik eigenlijk altijd voor ogen hou, is... Zolang ik maar normaal doe, is het voor die nabestaanden ook normaal. Maar op het moment dat ik... Raar doen of gaan gillen of het vies vindt, of ook maar laten zien dat het echt uh, ja. niet oké okay is, ja. uh, dan is dat heel traumatisch voor die nabestaanden. Ja. Ja. Het scheelt misschien dat we een tijdje toch een serie hadden op tv, hè? die ging over begrafenisonderneming. Was een leuke serie, keken veel mensen naar, dus mensen weten een beetje meer van het vak ook misschien. Welke serie bedoel je ja, precies? Bedoel jij ook... over mijn lijken? of bedoel je. Nee, want dat nee, gaat nee, over iets nee. heel anders. Nee, dat was een Amerikaanse serie. Stick oh. uh, uh, uh, Sweet Under? Die bedoel ik. Ja. ja, die is al wat ouder inderdaad. Ja, ja dat is wel heel anders dan het in Nederland gaat. Ja, Leuk dat, om te zien. Dat Leuk zal, zien. ja. Zal. Goede je Krijgt een beetje, ja. beetje ja. een idee mee. Um, goed, succes met het werk. Dank u wel. Dank en wel. fijn dat je hier was voor het, het spreek. Saskia van was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is Ingrid Koning deze week. Zij zit tussen de plattelandsjongeren. En uh, ze helpt mee op de boerderij van de 27-jarige Suzanne Ruzink. En haar vader Erik in het Gelderse plaatsje Aalten. De dag begon vanochtend. Vroeg was het met het melken van de 250 koeien. Het is nu uh, kwart over zes ochtends. Het is nog pikken donker. En ik loop alweer naar buiten. Naar de stallen. Als Suzanne en ik gaan melken... Even kijken. Weer er overal aan? Ja. Ja. Eerst komen de koeien binnen en dan maken we de oeien schoon met een doekje. Nou, dan melken we de koeien door de achterbenen. Dus je kan zo op. 1, 2, 3, 4. Allemaal ga je langs en maken ze een En Moet het heel schoon of? Uh... Ja, hij moet super schoon. Oké. Okay. koe doet niks hoor. Ik vind het wel eng want hij, hij trapt. Komt er dat jij hem kriebelt. Goed. Komt er met dat jij hem kriebelt. Dat vind je zelf ook niet fijn als heel erg of wel? Maar het tempo voor mij is heel langzaam hier lang. Ja, ja dat is heel langzaam. <lacht> Waar loop je nou als jonge boerin vooral tegenaan als je dit werk doet? Uh, ja, als je dit werk doet, uh, vooral uh, regelgeving eigenlijk. Uh, het melkquotum gaat eraf. Uh, dat is Europees bepaald, maar niemand weet wat er voor terugkomt. Dat is allemaal heel onzeker. Dus ja, hoe moet je je bedrijf dan gaan inrichten voor de toekomst? Uh, het messenbeleid uh, wordt helemaal uh, op de schop gedaan, maar wat er voor terugkomt is ook nog niet bekend. En dat is altijd wat lastiger met politiek. Uh, ja, ze, je weet dat er iets van weg gaat vallen, maar ze weten nog nooit wat de alternatief gaat zijn. En, maar ze verwachten wel van ons dat wij uh, inspelen op verschillende dingen en dat is wel heel lastig. Maar er zijn dus heel veel regeltjes waar je, je aan moet houden? Heel veel, ja. En heel veel administratie. En degene die hier de administratie doet is moeder Joken. Dus ik laat jou nog even verder met melken. Dan ga ik eens even kijken hoe zij alles inboekt. Of ook een zwarte boekhouding is. <lacht> nou, ik hoop het niet. Wel een mestboekhouding. Die is ook wel zwart misschien. <lacht> nee, nee, maar... Euh... Nee, alles wordt gewoon heel goed gecontroleerd. Dus je kan heel weinig... Euh... Ja. In het kantoortje met moeder Joken. Achter de computer. En nou, zeker wel één, Vijf planken vol met mappen. Ik denk wel zo'n honderd mappen. Even kijken wat hebben we hier Bemestingsplan, rundvee overzichten, is dat de afgelopen jaren nou heel erg veranderd? Ja, de afgelopen tien jaar zeg maar is er heel veel veranderd. Tien jaar geleden had je een IKB-administratie. De gewone administratie was veel eenvoudiger. Maar je hoorde vroeger ook al dat boeren heel veel zwart geld hebben. Is dat een beetje verdwenen, dat verhaal? Nou, dat is helemaal verdwenen. Vroeger kon je nog wel eens een kalfje laten gaan op papier. Maar dat kan nou absoluut niet meer. Echt van voor tot achter wordt alles gecontroleerd. Zodra er een kalfje geboren is, krijgt hij meteen een oornummer in... wordt hij meteen aangemeld in het centrale computersysteem. Ik ben weer even terug in de stal. Uh, hoe staat het ervoor? Ja, ben je daar nou klaar. Nog één reetje en dan uh, is het klaar. Gaat er nou in de toekomst nog veel veranderen op het gebied hier, voor jou? Uh, ik wil nog een beetje groeien, want ik heb de stal nog niet vol. Ja, het varkensbedrijf uh, zijn we nu een nieuwe stal aan het bouwen omdat er een nieuwe regelgeving is. Dus het wordt iets groter. En als mijn ouders wegvallen zal ik uh, wel met personeel moeten gaan werken, anders kan ik het alleen niet rondzetten. Heb je die, uh, die koe al uh, apart gedaan? Nee, dat niet. Als jullie samen aan het werk zijn, wordt er nou veel gesproken? Want ik heb niet het idee dat er nou uh, veel wordt gezegd tegen elkaar. Uh, nee, meestal wel, maar het gaat over dingen van die niet goed gaan. Dus ik uh, hoe die kreupel is of uh, ja, al dat soort dingen. Het gaat altijd over dingen die niet goed gaan. Die goed gaan, ja, dat weten we wel. Over en... dingen die goed gaan, daar praten boeren niet over. Nee, en dat zouden we eigenlijk veel meer moeten doen. Uh, mijn vrouw zegt altijd van, je zou een cursus moeten doen. Hoe je met personeel moet omgaan. Maar u bent ook niet gewend om zelf complimentjes te ontvangen? Over uw werk? Uh, nee, liever niet. Nee, dat, uh, dat vind ik al die biek gemaakt. Maar bent u wel heel trots op uw dochter? Ja, heel trots. Gewoon. Niet heel trots. Het is natuurlijk... Uh... Ja, wat moet je ervan zeggen? Euh, euh, gaat gewoon zijn gangetje hier en euh, ze komt er toevallig bij in. Ja. Nou ja, als ze dat graag wil. We hebben we hem niets gestimuleerd. Ja. Uh, ja, er moet daar vooral worden gewerkt. En minder worden geluld, zullen we maar zeggen. Ingrid Koning was dat. De laatste bijdrage morgen vanaf de boerderij. Zometeen uh, Stam.nl. De stelling dan: nieuwe bezuinigingen zijn nodig om deze crisis op te lossen. En bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Nu het laatste nieuws: hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De ramp met het vliegtuig in Tripoli is veroorzaakt door grote fouten... die de piloten maakten tijdens de landing. Door de mist wisten ze niet meer hoe hoog ze vlogen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de oorzaken van de vliegramp. De copiloot duwde de neus van het vliegtuig omhoog... terwijl de piloot de neus juist naar beneden duwde. Het vliegtuig had ook technische gebreken, onder meer in het besturingssysteem. Bij het vliegtuigongeluk in 2010 kwamen 103 mensen om het leven... onder wie 70 Nederlanders.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 Bogert wil verder niet op de zaak ingaan. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AWB verkeersinformatie: Files nog altijd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. In beide richtingen bij Amersfoort Noord 5 kilometer na een ongeluk. Richting Apeldoorn is de linkerrijstrook ook nog dicht. En richting Amsterdam is de weg nog altijd helemaal afgesloten. Verkeer tussen Amsterdam en Apeldoorn kan beter omrijden via Utrecht. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Berg. Centraal Planbureau kwam dus vanochtend met nieuwe tegenvallers. Het begrotingstekort groeit naar 3,4 procent het komend jaar. En de werkloosheid loopt op om de crisis het hoofd te bieden. Zoekt het kabinet steun bij um, oppositiepartijen natuurlijk en bij sociale partners. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot een oranje akkoord. Moet Nederland extra bezuinigen om de crisis het hoofd te bieden... of is investeren veel verstandiger? CDA-leider Buma die denkt in ieder geval dat er niet op één ding gefocust moet worden... om de crisis te bestrijden. Dat is niet alleen door bezuinigingen, dat is vooral door die economie we de economie weer aan de praten krijgen. En dit kabinet moet ervoor zorgen dat vertrouwen terugkomt... zodat bedrijven weer gaan investeren, mensen weer gaan investeren. Anders blijf je bezuinigen, blijf je belasting heffen tot je een weegt. Ik ga erover doorpraten met Henk Nijboer, Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder van de PvdA. Dag meneer Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar kort ja of nee zeggen, hier komen ze. Dagelijks vraag ik me af wat mijn grote voorbeeld Wim Kok in deze situatie zou doen. Niet dagelijks, maar wel regelmatig. Nou, noteer ik toch een ja. We moeten bezuinigen tot Nederland een ons weegt. Uh, Oneens. Dus nee en uh, de oppositie regeert? Uh, samen regeren we. Nou ja, dat is toch ook wel een doorbraak dan? Ja, maar het zijn ook ontzettend moeilijke tijden. En tijden waar we meer samenwerking nodig hebben misschien dan in het verleden. Dus deze, de PvdA en de VVD zijn niet alleen. We hebben werkgevers en werknemers nodig om, deze, om nou. ons land in deze moeilijke tijden de eh, Door te loodsen. En ook op de, ook op de oppositie, ja. zeker. We praten zometeen door aan de hand van de stelling. Die luidt als volgt. Nieuwe bezuinigingen zijn nodig om deze crisis op te lossen. En we roepen iedereen op om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens eens met die stelling? Sms staat naar 7070. Dat kost dan wel 50 eurocentjes. U kunt ook gratis bellen. Nummer is... 0800-1101. De website www.stand.nl wordt al flink gestemd zie ik. En u kunt twitteren eens of oneens. Doe het dan met hekjes standpunt. Wat zegt u tegen die uh, stelling meneer Nijboer? Nieuwe bezuinigingen zijn nodig om deze crisis op te lossen. Eens of oneens? Nou, voor 2013 ben ik het daar uh, niet mee eens. We zitten nu echt in het... en dat blijkt ook uit de cijfers van het uh, Centraal Planbureau. Hè. De, de werkloosheid loopt enorm op, uh, ook dit jaar nog. Dat is ontzettend zorgelijk. Uh, dus het is niet verstandig om voor dit jaar nog naar de 3% uh, te gaan. Maar voor volgend jaar wel. Uh, maar in 2014 is het wel... Uh, ja, je moet ook een evenwicht zoeken in... Uh, nou ja, uh, de, de economie trekt dan ook weer wat aan. En ook de overheidsfinanciën weer uh, op orde krijgen. En we kunnen niet... Uh, we zijn al vanaf 2008, is het natuurlijk een enorme tekorten... En die moeten we ook, uh, ook verbeteren. En dat moet denk ik samen met, uh, daar hadden we het zojuist al even over... samen met sociale partners, maar ook samen met de oppositie. Ja. Maar waarom zou het, uh, laten we zeggen, de rest van dit jaar niet moeten... en dan vanaf 1 januari 2014 ineens weer wel? Alsof het dan de wereld ineens totaal anders is. Nou ja, uit de cijfers van het CPB van vandaag blijkt... dat we echt nu, 2013, echt op het dieptepunt van de crisis lijken te zitten. Volgend jaar verwachten we dat de export uh, aantrekt. Je ziet dan ook dat de consumentenbesteding... het geld wat mensen besteden, uh, wat groot. Wordt, Je ziet dat de investeringen dan maar, aantrekken. Maar waar is dat op gebaseerd? Want die con dat consumentenvertrouwen neemt alleen maar af, zie ik. Ja, dat is nu dus dat is, dat is precies wat ik zeg. We zitten nu in het dieptepunt van de crisis. Ik verwacht ook dat, en dat verwacht het CPB ook, dat de werkloosheid uh, dit jaar uh, dus ook nog wat, uh, wat oploopt, hoe erg dat uh, ook is. Dat is ook deels onvermijdelijk. Hè. We zitten in een internationale crisis, dus dat kan ook niet. Ja, daar hebben we gewoon met z'n allen mee te uh, roeien. Uh, en daarom vind ik het ook onverstandig om dit jaar uh, het mest er extra in te zetten. Maar volgend jaar uh, klimt het weer op. En je moet ook een evenwicht vinden in hoeveel begrotingstekort je uh, kunt accepteren... en wanneer, uh, wanneer je daar toch ook weer wat aan moet doen. En dat lijkt me ook wel verstandig dat we, dat, dat we niet alle lasten... naar onze kinderen en kleinkinderen uh, schuiven, mm. maar dat we daar ook wat aan doen. Was het in die zin een, een meevallende tegenvaller? Dat woord hoorde ik vanmorgen even. <laughs> Nou, ja, ik vind de meevallers in deze tijden... als de werkloosheid zo uh, oploopt, uh, vind ik geen, uh, geen passende uh, term eigenlijk. Maar de Europese Commissie heeft vorige week een raming gepresenteerd. Daar was het 3,6 procent, het verwachte tekort. Nu 3,4. Dus het was iets minder dan de Europese Commissie raamde. Ja. Dus voor, voor 2013 is de koek op, maar in 2014 moet het uh, verder worden bezuinigd, zegt u ook. Uh, willen we het begrotingstekort terugdringen? Wat gaat dat betekenen voor het Nederlands volk? Hoeveel? Ja, dat is, nou ja goed, 3,4% is, uh, is iets minder dan verwacht. Maar dat zal een aantal uh, miljarden zijn. 4 miljard, hè, zei al uh, van de week. Ja, het hangt een beetje van, ook van de samenstelling van het pakket af. Dus dat kun je niet zo uh, 1, 2, 3 uh, af, afleiden. Want, uh, maar, maar waar het om gaat, is dat... Uh, ja, dat we, dat we dit jaar uh, de economie laten ademen. En volgend jaar uh, ja, toch ook weer... Uh, we moeten eigenlijk naar nul. Hè? We moeten eigenlijk naar evenwicht op de begroting. We goed, zitten al jaren uh, daar ver boven. En daar zijn ook gewoon uh, pijnlijke maatregelen voor nodig. Ja, dat is niet anders in tijden van crisis. Maar dat moeten we met een breed draagvlak proberen ja. te realiseren. Nee, oké, okay, breed draagvlak. Maar uh, al die mensen die dit horen, die zien dat die donderwolk hangen... van die 4 miljard misschien, die al wel extra moet worden bezuinigd. En, en die gaan echt niet meer geld daardoor uitgeven. Sterker nog, die gaan nog minder geld uitgeven waarschijnlijk. Ja. Ja, Daarom willen we ook voor 2013 rust hebben. Dus geen extra maatregelen. Dat is duidelijk wat er in het regeerakkoord staat. En er staan forse hervormingen in. Hè, van zowel in de sociale zekerheid als in de zorg. Als in het onderwijs, het sociaal leenstelsel. Uh, dat is allemaal duidelijk. En dat moet nu uitgevoerd. En daar gaan we niet wat extra's bovenop doen. Um, ik, ik hoorde vanmorgen deskundigen zeggen... als we op Koninginnendag allemaal 100 euro uitgeven... dat is voor heel met, veel mensen al <laughs> een probleem. Dan, dan is het probleem in één keer opgelost. Is het ook weer zo uh, laten we zeggen, zo aan detail... eigenlijk? Dat, dat het eigenlijk niks voorstelt of, of is dat echt te simpel gedacht? Nou, ik denk dat, we, dat dat wel een beetje eenvoudig is gedacht. Wat wel zo is, is als je één of twee werkdagen meer hebt in een jaar... dat dat voor de economische groei nog best een verschilletje maakt. He, want uh, nou ja, als je 200 werkdagen hebt en je hebt twee werkdagen meer... heb je al 1% meer. Dus het is, soms, soms komt het wel een beetje op, uh, op die tijd. Maar in de kern moeten we gewoon zorgen dat we, onze economie uh, wordt hervormd. He, de woningmarkt, uh, daar is nu een akkoord op. Uh, maar ook op, voor de arbeidsmarkt moeten we een sociaal akkoord sluiten. Uh, ook voor dat zorgstelsel moeten we zorgen dat, uh, dat dat dichter bij de mensen wordt georganiseerd. En dat is, die duidelijkheid bieden, dat is nu de grote opdracht aan de politiek. Want economie is, uh, is, is eigenlijk gewoon psychologie natuurlijk. Daar zijn we al, al heel lang achter. Uh, dus de vraag is, hoe kun je mensen weer verleiden om dat geld uit te, te delen. Uh, en uit te, uit, te, uit te geven ook vooral. Uh, iemand op ons forum zegt, waarom komt er geen eind aan die zogenaamde noodzaak van bezuinigen... als het zo klaar is als een klontje dat bezuinigingen niet helpen? Ja, uh, kijk, we kunnen nu. Je zou nu alle sluizen open kunnen zetten en, uh, en de problemen doorschuiven naar de toekomst. Maar dat vind ik ook geen eerlijke optie. Ook niet naar, uh, naar onze kinderen en kleinkinderen. Dus je moet. Uh, ons begrotingstekort was 45%. Dat gaat nu naar verwachting, naar 75%. Ja, en daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. Dus uh, dat is ook. Uh, en de rente moet er ook over worden betaald. Dus daar moet je een evenwicht in zoeken. En ik denk dat het verstandig is dit jaar geen extra maatregelen te nemen. Maar dat we volgend jaar toch iets extra moeten doen. Om toch weer richting nul. Hè, want drie is nog lang bij drie een investeren we eigenlijk ook nog 30 miljard, of, uh, sorry, 20 miljard uh, in de economie... meer dan we binnenkrijgen. Dus ja, daar moet je een evenwicht in zoeken. Ja. En ik denk dat, dat, uh, dat het kabinet daar uh, verstandig aan doet... daar breed uh, draagvlak voor ja. te zoeken in de samenleving. Daartoe is minister Dijsselbloem een tour gestart Lang. langs alle partijen. Ook de oppositie is hij gisteren al mee begonnen, vandaag verder mee gegaan. Uh, wordt het kabinet niet te afhankelijk van die andere partijen? Ja, maar we zitten in een uh, enorme crisis. Iedereen uh, voelt dat uh, nu ook. dat uh, de, de, de begint In 2013 beginnen mensen dat steeds meer te voelen. Het is eigenlijk het eerste jaar dat het echt zo hard wordt gevoeld. En dan is het ook goed dat niet twee partijen... die net de meerderheid hebben in de Tweede Kamer... Uh, alles erdoor drukken, maar dat we zoeken naar een brede draagvlak. En Dat hebben we met het Woonakkoord gedaan. Uh, de, er is een sociaal akkoord uh, in de maak. En die, dat moet er ook echt komen, wat mij betreft. waar we Met werkgevers en werknemers. Want kunnen de politiek kan ook niet alles alleen. Hè. Het zijn ook werkgevers die banen... We creëren werknemers, organisaties die voor het belangen van werknemers opkomen. En als dat samen kan, dan maken we dit land echt sterker. Dan ja. krijgen we het ook sociaal door de crisis. Maar u, u praat nu wel heel snel, want als ik de sociale partners hoor... die staan helemaal niet te trappelen. Zeker niet als ze de maatregelen horen waar het kabinet aan denkt. Ja, maar dat is toch uh, zaak om, uh, om daar samen te proberen uit te komen. We hebben in het kabinet of uh, Kort afgesproken... dat uh, er ruimte is voor een sociaal akkoord. Daar is ook uh, wat geld voor uh, beschikbaar gesteld. En het is uh, nu aan minister Lodewijk Asscher... Om daar, uh, en, en ook premier Rutte overigens... om daar samen, uh, samen uh, uit te komen. Ja, en, en naar die andere partijen toe. Hè, met name de oppositiefracties die u nodig hebt. Nou, u hebt het CDA net gehoord met Buma. Die is misschien nog wel het felst van, van alle uh, partijen... Die, die het kabinet nog redelijk uh, goed gezind zijn. Uh, SP, PVV zijn ook heel duidelijk. Die zeggen, nou, we doen, we doen helemaal niks. Uh, D66 heb je GroenLinks. Uh, ja, die willen denk ik ook allemaal wat terug uiteindelijk. Ja, dat denk ik ook. En dat lijkt me ook, dat hebben we bij het woonakkoord ook gezien. Hè. Dat is ook aangepast. Maar welke prijs ja, kunt natuurlijk... u als PvdA bereid te betalen dan? Nou, de, de, de, waar het om gaat is dat we maatregelen nemen... die op een breed draagvlak dus hervormingen op de arbeidsmarkt... maar ook in de zorg en mm. het onderwijs. Die, maar, maar lastenverzwaringen gaat de CDA niet steunen... heeft Buma net gezegd bijvoorbeeld. Ja, maar het is natuurlijk ook zijn wat eerste, eerste beschikkingen. Het CDA heeft ook het koendersakkoord getekend. Er waren negen, dus zeg maar het uh, lenteakkoord, ik zou het netjes uh, vriendelijk zeggen... het lenteakkoord, 9 miljard uh, lastenverzwaringen. 2 miljard bezuinigingen, dat is voor 2013. Dat staat een grote vingerafdruk van het, het CDA ook op. Hè, want die, die was toen betrokken, de PvdA toen uh, niet. Dus ik snap wel dat er eerst wat uh, posities worden ingenomen. Maar uh, het lijkt me echt goed om te kijken of we er samen... Uh, zowel voor de, zowel, nou ja, de, de coalitie, maar eigenlijk heel Nederland uh, sterker uit kan komen. En daar, uh, daar, daar moet er natuurlijk ook over, ook over worden onderhandeld. Zo ja. gaat dat natuurlijk in de het moet, politiek. Moet ook dus moet iedereen wat inzitten. Het moet ook snel, want het moet er in april al zijn, toch? Ja, dus uh, het is ook goed dat uh, Jeroen Dijsselbloem ook al... Uh, voordat eigenlijk de cijfers al bekend waren... maar toch al wel bekend was dat, er, uh, nou ja, dat ze niet mee zouden vallen... aan zijn uh, eerste consultatieronde is uh, geweest deze week. Is begonnen. En uh, dat overleg moet uh, intensief worden gevoerd. De vraag is, hè, waar, waar denkt u dat dat geld te vinden is... om uiteindelijk tot dat akkoord te komen? Als we bijvoorbeeld CNV-voorzitter Jaap Smit beluisteren... die was vanochtend hier op Radio 1... die wil dat er geïnvesteerd wordt in de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Hoe realistisch is dat? Nou ja, dat kan natuurlijk als onderdeel van een sociaal akkoord. Dat is precies wat u zegt, hè? partijen zullen natuurlijk ook wat vragen. En dat lijkt me ook, uh, lijkt me ook heel uh, verstandig. En zeker werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding... die staat bij de PvdA, maar trouwens ook bij de, Pvd, uh, bij de VVD, hoog op de agenda. Dus dat, uh, daar zijn beste afspraken over te maken. En u weet ook als econoom dat de cijfers van het CPB uh, eigenlijk nooit uitkomen. Nee. Uh, dus, dus als we nu zeggen van het gaat misschien wel iets beter straks... moeten we nog maar even wachten in de praktijk of dat er echt is. Ja, voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat, uh, wil het gezegde. Uh, maar het, het CPB heeft uh, de beste cijfers over de economie die we maar kunnen wensen. En we moeten ons ergens op baseren. Hè? Als we maar gewoon uh, politici laten zeggen van nou ja, het zal wel goed komen. Dan, uh, dan vertrouwt niemand uh, dat. En dat lijkt me ook verstandig. Dus we hebben een onafhankelijk instituut, dat is het CPB. Die maakt naar eer en geweten de best mogelijke ramingen. Wat, wat ze verwachten over, voor werkgelegenheid, wat ze wachten voor economische groei. En het CPB verwacht dat de export volgend jaar toeneemt. Dat de groei ook uh, weer wat aantrekt. We krimpen nu nog, maar dat het 1% groei is. Dat is niet heel groot, maar wel positief. Dus eigenlijk dat we het dieptepunt van de crisis voorbij zijn. Mm. En daar, daar moeten we ook bij aanhaken als politiek. Iemand zegt hier eens tegen de stelling... zolang Nederlanders gemiddeld nog drie keer per jaar op vakantie gaan... is er geen enkele excuus om het begrotingstekort verder op te laten lopen. Van kapot bezuinigen is dan ook geen sprake. Mensen hebben genoeg geld en geven het gewoon niet uit. Ja, nou Zo bouwt wil ik het niet stellen, want uh, elke werkloze die erbij komt... en dat hoort ook bij economische uh, krimp, is er één te veel. Plus 90.000, de laatste cijfers. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dat is heel zorgelijk. Daarom wil ik dit jaar ook, vind ik het ook echt verstandig en de PvdA vindt het ook verstandig... dat we dit jaar niet nog extra bezuinigingen afkonden. Um, goed, nou, we kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom meteen graag bij je terug, meneer Nijboer, om de reacties door te nemen. Hij is Tweede Kamerlid voor het P van de A. Um, kijk op onze site, ruim 1100 mensen gestemd. Op die stelling, nieuwe bezuinigingen zijn nodig om deze crisis op te lossen. 18% is het daarmee eens, 82% is het oneens. Ik pak even de telefoon erbij, dat is misschien wel handig in dit verband. Um, eens even zien, stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? U bent er hoor. Oké, okay, mijn naam is Theo Peter van Zars. ik woon in nieuw Nieuwbeerta en ik baseer mijn oordeel op uh, de gane uh, zaken die van vandaag uh, op de 60 jaar geleden dat ik op de ABS Staatshuishoudkunde en economie kreeg. Ja. En als ik me goed herinner waren, de boeken van Arnold Rees? Ik heb trouwens nadien nooit gehoord dat die niet goed genoeg waren. Maar op grond daarvan. Wat ik ervan heb meegekregen is volgens mij het verstandigste oplossing... de bijstandsuitkeringen met 15 tot 20 procent netto verhogen. En het, uh, de financiële uitwerking ervan, die, ik zou haast willen zeggen... die kun je bij wijze van spreken met een, een schoolcalculator uitrekenen... want het geld wordt ermee gemoeid. Dus kon de staat over, bij wijze van spreken om de hoek inne, in de vorm van omzetbelasting. Bovendien, winkels gaan mensen weer aannemen, kortom, een bottom-up... Uh, ja. ...benaderen. Bijstandsuitkering verhogen, zegt u. Die mensen gaan dat allemaal weer uitgeven... ...en dan komt de economie aan het draaien. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, met Frans. Dag, Frans. Ik uh, heb van de week op internet een heel leuk stukje gelezen... Uh, ...dat als alle uh, mensen in de regering... ...en dan ga ik namelijk op een bepaald bedrag van een aantal mensen... 1.000 euro in de maand inleveren, dan houden we 11 miljard daarover. <laughs> ja. En het is namelijk zo dat aan de onderkant van de maatschappij kan, zijn er heel veel mensen die kunnen geen euro meer missen. En aan de bovenkant van de maatschappij zijn er mensen die weten gewoon niet hoe ze het op moeten krijgen. Ja. Dus die maar mensen maar... moeten allemaal 1.000 euro inleveren, zegt u, dan zijn we er. Zijn er. En als ze er, als we het goede voorbeeld geven, dan worden ze ook nog geloofwaardig dat het nodig is. Ja. En, en, en rekent u Kamerleden daar trouwens ook bij, of niet? Ja, Kamerleden, alles wat we okay. een beetje bepaald wat, ja, okay. wat wij okay. kunnen verdienen. Ik ga het straks even doorsluizen Dit plan naar Henk Nijboer. Die zit in de Tweede Kamer. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ik spreken met met de Jong. Ik ben het oneens met de stelling. En ik vind die meneer die u daar heeft een kletsmajor, die uh, verhaalt in maakt uit de fabeltjeskrant of zo, denk ik. Want er komen geen bezuinigingen. Men spreken maar steeds van bezuinigingen, maar het zijn enkel alleen maar lastenverzwaringen die we krijgen. Dus mensen gaan meer belasting betalen, we krijgen minder zorg. Dat zijn geen bezuinigingen, dat zijn verzwaringen. Hmm. Bezuinigingen kunnen we krijgen als we bijvoorbeeld geen kinderbijslag meer aan het buitenland gaan geven, geen uitkeringen meer aan jongeren die in het buitenland verblijven. En geen geld meer naar inkomens, uh, naar uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja. En 3,4 procent, er is zelf al gezegd, 3,4 procent is geen probleem. U hebt er geen problemen mee dat mensen die het nog armer hebben in deze wereld... dat die dan uh, uh, niks meer krijgen vanuit ons gezien? Moet je luisteren, wat wij niet hebben, kunnen we niet uitgeven. Zo nee. simpel ligt het. Dus als okay. mijn portemonnee leeg is, kan ik daar niks aan uitgeven. En ik, vind, ik wil ook heel graag die meneer nog eens vragen. Hij heeft er heel mooi omheen gedraaid, maar ik heb geen antwoord gehoord. Waar baseert het CPB de cijfers op? Ja. In drie kwart jaar wordt het niet opgelost en gaan we niet vooruit. Nee. Er komen elk jaar, ik weet niet hoeveel werklozen er nog bij. Okay. Het zou in driekwart kwart jaar opgelost zijn. Ik dacht het niet. Dank u wel. Stampenhoofd, goedemiddag. Zeg maar. Ja, zeg maar. Ben ik er aan de beurt? Ja, u bent aan de beurt. Oh, dag. Ja, ik denk ook. Uh, laten wij gewoon uh, de weg kiezen zoals Griekenland. Dat uh, we gewoon, uh, net zo, dan hoeven we niet meer in Griekenland te betalen en andere uh, belastingen te betalen omdat we een zogenaamd zo'n rijk land zijn. Ja. En laten wij ten tweede bijvoorbeeld uh, vragen aan de mensen die in Zwitserland of in andere landen hun geld hebben, hun geld voor niks weer terug kunnen uh, zetten op de Nederlandse banken. Ja. Dat is eigenlijk... Uh... Ja, dat is uw oplossing. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Martin de je uit Zeeland. Martin. Ik heb een, uh, een suggestie... die ik nergens hoor. Ik weet dat... Ik ben en welke inmiddels... is dat? Nou, ik ben inmiddels 57. En ik wil een suggestie doen. Eind jaren 70, begin jaren 80... hadden we een probleem exact hetzelfde als nu, dat de huizen niet verkocht werden... omdat mensen de financiering niet rondkregen. Toen hadden we premie A, premie B en premie C woningen. Mm -hmm. Nou, dat betekent in eerste instantie... als ik vanmorgen volg het journaal... dan zie je dat Heijmans ontzettend verlies maakt... omdat ze hun woningen niet verkopen. Ja. En dan denk ik, als de overheid daar nou weer eens aan de bak gaat... ...met banken afspraken maakt en zorgt dat mensen met een minimum inkomen... ...een premie A en mensen die het iets beter hebben een premie B... ...en mensen die het nog beter hebben een premie C. U wil kijken, een herinvoering van dat systeem en dan uh, zou dat uh, uh, in ieder geval die bouwmarkt... Uh, ...de bouwmarkt, dat klinkt zo raar, die zit bij mij op de hoek... Uh, de, ...de woningmarkt weer vlot uh, moeten trekken. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Doorlag in uh, Groningen. Ik ben een keer in uitzending. Oké, ja, ik vind dat er nog. Ik weet dat het een taboe is, maar dat er nog een hoop valt binnenhalen, miljarden. Als je alleen al die honderdduizend miljonairs een jaar op de nullijn zet, want dat is de enige groep die er nog flink in koopkracht is op vooruit gegaan, dan haal je al 8 miljard binnen. Je kan iets doen aan vermogensbelasting. Die is vooral de rendementsheffing, dat is vooral dat treft de kleine spaders. Je kan iets doen aan het Luxe BTW, het blijkt dat topmerken, zoals Ferrari. Koetsie, uh, Christian Door, die hebben weer een topjaar gedraaid. Als je daar nou een luxe btw-tarief van 50 tot 75 ja. procent op gaat heffen, het... er valt een hoop te halen nog. Ja. Maar de vraag is, hè, hoeveel van die auto's rijden er rond in Nederland, die Ferraris? Nee, maar één van de auto's is wel heel duur. Dat is wel waar, waar. Ja, ja, dat is waar. Dank u wel, Stampen.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, uh, ik ben oneens met de stelling. En waarom? Uh, nou, ik baseer me eigenlijk, ik ben zelf geen econoom... maar ik baseer me op het feit, en ik vind het zo politiek, wat de politiek... dat het wel oost-indisch doof lijkt. Ik heb nog geen enkele econoom uh, instemmend worden reageren... op nieuwe bezuinigingen als uh, de redding uit deze crisis. Ja. Dus nou ja, goed. Het ze zeggen nu ook, in 2013 geen bezuinigingen... hoewel we nu ook geen goede cijfers hebben, uh, maar pas in 2014 weer... als het misschien weer ietsje aantrekt. Die verwachting is er. Die verwachting is er, maar desalniettemin, ja... Verder vraag ik me af of het niet mogelijk is... in het internationale geldverkeer. Er is één heilig huisje wat nooit bediscussieerd wordt. Dat is het begrip rente. Mm -hmm. En dat wordt als een vanzelfsprekend gezien. Ik heb ooit eens de, de internetdocumentaire Money as Debt gezien. Ja. Dat heeft mij de ogen een beetje geopend... over hoe de financiële wereld in elkaar zit. U wilt de rente afschaffen? Rente afschaffen op leningen tussen landen. Ja. Dat is het enige. Want zolang rente blijft als een soort... Vanzelfsprekendheid blijft geld dus schuld, altijd. Dan komt men dus nooit uit deze financiële lid. Nee, Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Stoffen de Vries in Groningen spreekt u. Ik ben het niet eens met de stelling. Meneer Nijboer is van de Partij van de Arbeid. Ik heb daarop gestemd. En er is maar één oplossing, is investeren. De hoge snelheidslijn die hier ooit in het noorden zou komen... die door de politici in Den Haag door onze neus is geboord... die moet alsnog worden aangelegd met verbonden met het achterland van uh, Duitsland, Bremen, Hamburg, Berlijn. Uh, er moet een totaal nieuwe stad uh, gelijk aan Almere uit de grond worden gestampt. Waar, waar, plek, waar? En wel op de plek waar nu uh, het uh, mislukte plan uh, de Blauwe Stad uh, ligt. Ja. Daar kan uh, heel veel huisvesting, ook voor de sociaal zwakkere, kan daar... Uh, Gerealiseerd worden. U, u pleit eigenlijk voor een soort Marshallplan, hè? wat dat in de Verenigde Staten ook ooit is gebeurd. Veel, uh, veel werk uh, schaffen, veel, veel dingen aanbesteden... en dan heb je automatisch werk en dan komt de heleboel weer op gang. klaar. Ja. We gaan uh, de mensen die een bestaande woning hebben, die daarin gaan investeren... gaan we uh, het bedrag wat zij aan nieuwbouw of verbouw doen... gaan we van hun inkomen aftrekken in het uh, komende jaar daarop. Dus dat mogen die mensen helemaal aftrekken van hun inkomen. Dat krijgen ze dus terug... Ja. Maar dat betekent dus dat er enorm veel werkgelegenheid mee uh, ja. uh, wordt uh, veroorzaakt. We gaan investeren in energie. Windmolens, zonne-energie, uh, bio-energie, ja. waterenergie. Er is heel veel te doen in dit land. De politici ja. moeten nu eindelijk aan de slag. Ze moeten met ideeën komen en niet gaan shoppen bij ja. uh, de oppositie. Ze moeten regeren. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Ik ga snel terug naar Henk Nijboe, Die maakt deel uit van een van die regeringsfracties, uh, uh, namelijk de PvdA. Die zit in het... De Tweede Kamer, meneer De Nijboer, die laatste uh, woorden van die meneer... die ook uit Groningen komt trouwens, net als u. Um, wat vindt u daarvan? Nou, hij heeft op zichzelf wel een punt dat uh, de investeringen, vooral in de bouw, dat, die, uh, dat, dat, dat wel, die, die sector verkeert in zwaar weer. En we moeten er echt veel aan doen om dat weer, uh, op, nou ja, weer aan de gang te krijgen. Ja, maar hij neemt concrete, met... concrete maatregelen. Uh, dus echt, echt, nou ja, uh, infrastructuur aanbesteden, dat soort dingen. Daar, daar komt de economie weer van op nou, gang. Wat, ik... wat verstandig is, is om de plannen die je voor infrastructuur hebt zo snel mogelijk uit te voeren. Maar dat, dat zijn we eigenlijk al aan het doen. Hè? Als je een weg wil aanleggen, om dat ook gewoon direct te doen. En zeker in deze. Tijden. Maar ja, die spoorlijn waar hij het over hebben, die, die is geschrapt bijvoorbeeld. Ja, dat is al, al jaren geleden. Ja, ja. is een uitgebreid debat, dus ik ga hier niet een pleidooi houden over nieuwe spoor. Maar wat we in het woonakkoord hebben, bijvoorbeeld de BTW op de bouw, bouw verlaagd. Startersleningen hoorde ik ook. Een andere meneer uit Zeeland, hè, meneer De Winter uit Zeeland. Die had het over premiewoning. Maar dat doen we eigenlijk hè, met startersleningen. Een soepelere hypotheek eh, krijgen. Dus daar hebben we wel afspraken over gemaakt. Juist om dat weer in gang te hebben. En dat ben ik ook wel met, met de mensen eens. Dat investeringen heel erg belangrijk zijn. Ja. Het eerste idee van die meneer, bijstandsuitkeringen juist verhogen. Nou, wat ik daar een beetje uit, uh, uit een aantal sprekers afleide. Want uh, iemand anders zei van de, moet, de, de regering moet maar duizend euro inleveren. En de ja. andere zei bijstand. Laat het maar wel eerlijk gebeuren. En dat is voor de PvdA wel een harde. Voorwaarden, dat het, wat, wat we gaan doen aan de bezuiniging, dat het eerlijk is. Hè? Dat iemand anders zei over miljonairs en daar zijn miljarden te halen. Maar dat is wel... Nou ja, miljarden weet ik niet. Maar uh, dat, dat we eerlijk uh, door de crisis komen is wel belangrijk. En maar dat proef ik daar is... vooral in terug. En maar... bijstelsuitkeringen verhogen. De meeste economen, vrees ik wel... Uh, zullen zeggen dat dat eerder leidt tot, uh, tot, tot minder uh, groei. Maar goed, dat, uh, meneer Heertje heeft blijkbaar een uh, boek geschreven... in het verleden die het tegenovergestelde beweerde. Toen was dat misschien nog zo. Ja, misschien nu niet meer. Of, of het is nog wel steeds zo... U wilt het gewoon niet, dat zou ook nog kunnen. Of misschien de VVD wil het eigenlijk misschien wel niet. Nou, we hebben in het verkiezingsprogramma... Ik vind echt, we zitten in een economische crisis... dus de onderkant moet zoveel mogelijk worden ontzien. Uh, maar dat is nog wat anders dan uh, procenten erbij uh, beloven. Nog, nog ik denk e ook niet dat het reëel is nog, in deze tijd. Nog één dingetje, en ik heb u in, in het eerste deel van het gesprek ook al even gevraagd. We gaan uit van die cijfers voortdurend. Daar belde ook een mevrouw over die zegt... Ja, uh, wie zegt ons dat het in drie kwart jaar ineens dan opgelost is? Ja, we gaan uit van de cijfers van het CPB. En ik denk dat het ook wel aannemelijk is. En het is ook een beetje de sfeer uh, in Europa. Hè, dat uh, dat nou ja, we nu in dieptepunt zitten. Maar dat we de weg uit de eurocrisis uh, aan het vinden zijn met z'n allen. Dus ik vind het niet heel gek uh, dat dat ook wordt verwacht. En daar hebben ze natuurlijk allemaal gegevens uit het verleden voor. Uh, recente gegevens. Hoeveel wordt er uh, geëxporteerd uit uh, Rotterdam. Mm. En dat brengt, brengen ze allemaal bij elkaar. En dat brengt tot een voorspelling dat het volgend jaar uh, beter gaat. En ja. ik vind dat wel reëel. Daar gaan we ook vanuit. Wij wachten op het Oranje-akkoord. En we wensen u en ook collega's daar in Den Haag, veel wijsheid. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de PvdA. Um, u kunt blijven stemmen op onze site, er zijn de percentages weinig veranderd. De meeste mensen zijn het oneens met de stelling. Elswet. Ja, wij leggen dat oranje akkoord ook even voor aan Sybrand Buma. En verder is het honderd jaar geleden dat Godfried Boemans werd geboren. Was enorm populair ten tijde van zijn leven. De vraag is, is hij nog steeds leuk? En uh, is het gedateerd of heeft hij dingen geschreven... die nog altijd van waarde zijn voor ons allen? En Antoine Bodard, die heeft het over de theologische erfenis van deze paus.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 Brandpunt Reporter spreekt handelaren die ongestoord hun gang gaan, omdat justitie niet ingrijpt. Brandpunt Reporter zoekt de confrontatie en onthult hoe ons dopingbeleid faalt. Vanavond om kwart over negen bij de KRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.